Kemke met het NOS-journaal. Als het personeel geen loonoffer brengt, gaat VND failliet. Dat is de boodschap van het ware aan de rechter. in het kort geding dat vakbond CNV nu voert. De vakbond wil de aangekondigde salarisverlaging van bijna 6% van tafel krijgen. In december kwam VND in acute nood. Als de loonkosten niet dalen, ziet eigenaar Sun Capital alsnog af van een extra miljoenen investering. De bewoners van 20 appartementen in een zwaar beschadigde flat in Rotterdam kunnen weer naar huis. Twee weken geleden was er een explosie en een grote brand in de flat. Daardoor werden veel woningen onbewoonbaar. Morgen kunnen bewoners van 20 appartementen naar huis. De bewoners van 16 zwaar beschadigde woningen krijgen voorlopig een ander huis. Dat kan nog wel een jaar duren voordat het huis weer bewoonbaar is. De Japanse economie is in het laatste kwartaal van vorig jaar uit de recessie geklommen. De economie groeide met ruim een half procent ten opzichte van het jaar daarvoor. Dat is wel minder dan verwacht. Japan kwam vorig jaar door een btw-verhoging in de recessie terecht. Door die btw-verhoging kelderden de bestedingen. De Deense politie verdenkt twee mensen die gisteren in Kopenhagen werden opgepakt... ervan de dader van de aanslagen van afgelopen weekend te hebben geholpen. Bij twee schietpartijen in de stad vielen twee doden en vijf gewonden. De dader zelf werd door de politie doodgeschoten. In de Oosterschelde is dit weekend een jonge bultrug gezien. Dier zwom ter hoogte van de Zeelandbrug. Volgens dierenbeschermers is de kans op overleving klein... omdat de walvis in de richting van rivieren zwemt. Als hij de weg naar de Noordzee niet vindt... is de kans groot dat hij het niet overleeft. Het weer in Zeeland en in het noordwesten komt mist en bewolking voor. In de rest van het land schijnt de zon volop. Het is 7 tot 10 graden in de mist, hooguit 2. Morgen meer bewolking in het westen en het zuiden, mogelijk wat regen... en daarna weer droog met geregeld zon. Dit was het NWS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Johnson Hoka van de ANWB. Er staan momenteel geen files. De politie heeft ook geen snelheidscontroles aangekondigd... maar die kunnen wel spontaan plaatsvinden.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 Ja, luisteraars, het is één uur geweest. Dat betekent koninklijk bezoek bij ZFM. antwoord, het is niet te geloven. Pieter van Vollenhoven met zijn, uh, met zijn vrouw Margriet, te gast bij ZFM. Zo, dames en heren, wij zijn bijzonder verheugd, mijn vrouw Margriet en ik. Uh, misschien kan jij even die microfoon nemen, Marg. Ja, dankjewel, Pieter. Ja, graag gedaan. <lacht> Ja, wij zijn bijzonder verheugd dat wij vanavond ook even in uw midden mogen vertoeven. We hebben de invitatie zeer op prijs gesteld. En we maken nogal wat uitstapjes, hè, Mark, de laatste tijd. Het komt zeer regelmatig voor, ja. Ja, we waren al bij de Eskimo's. Dat was het trouwens ontstelwekkelijk fris. Het <lacht> was daar zo ver onder nul. Ik was een moment bevreesd dat de oortjes van het hoofd zouden vriezen. <lacht> gelukkig heb je ze nog, hè? Ja, gelukkig wel. Lever de kroepoek, Marge. <lacht> En uh, ik zit thuis aan de piano wel eens wat te preluderen. En dan heb ik af en toe zo'n uitschieter. Uh, en dan zeg jij altijd... Floeps, daar is die weer. Ja, dat zegt ze dan. Floeps, daar is die weer. En uh, dan... Ik was laatst ook even bezig met, met een bepaalde preludatieve inmeng. En toen dachten wij... Ja. Dat is het helemaal. Hè? Een leuke melodie. Heel iets anders dan zo'n Anita Keurslager. En dat kwam naar aanleiding van het vijfde waar op de Nederlandse Antille. van de opening van een huis voor kinderloze alleenstaanden. En eh, ik had in het vliegtuig al even bij de vleugel mogen zitten. En toen hoorde ik die warme tropenverklanking. En hoe noemde jij dat maar? Ik zei, dat is een tropische verrassing in muziekpapier. Ja, dat vonden wij ook heel herkenbaar als tune voor het Wereldrampenfonds. WRF, Wereldrampenfonds. Uh, daar zijn we vanavond uh, voor hier en ik hoor daar zelf ook bij, Wereldrampenfonds. en nee, uh... feest! <lacht> maar uh, misschien mag... Kan ik even bij de piano plaatsnemen? Zou jij daar bezwaar tegen aantekenen als ik even... Kun jij toch weer niet laten, hè, Boefie? <lacht> kan dat, meneer Van Rijd, dat u een tikje inschikt? Ik heb namelijk een paar knellende schoenen en vragen. Uh, ik heb een vraag. Wat is dit nu voor hout, deze piano? Dit is origineel Panamees kruipelhout. Panamees dus toch maar. Ja. Daar maken ze namelijk die houten benen ook van. Ja, is het niet zo dat onze tuinman zo'n been heeft, Ja, Jodocus heeft de ook zo'n tuin. Hij ja, ja. gaat op zijn eigen houtje overal naartoe. Ja, het is ook heel makkelijk met uh, jonge aanplant. Hè? Vooral de hè, dat gaat ja. heel prima. Zijn daar ook naar genoemd, hè? Bootaardappels, ja. Uh, meneer Van Rijt. Um, Eén vraagje. Eens even kijken, welke zal ik nemen? Spreekt u ook Engels? Nee, ik uh, versta het alleen maar. U verstaat het alleen maar. En die, die zwarte toetsen die horen, dat zie je wel bij meer piano's, hè? dat sommige toetsen zwart zijn. Ja. Dat hoort zo. Dat hoort, dat, dat, dat is uh, ivoor van olifanten die de tanden niet poetsen. <lacht> Wat bent u toch een oolijk edammertje. Ja, goed. Nou, ik zou namelijk een ander stukje willen gaan spelen, als u dat niet bezwaarlijk vindt. Want u hanteert ook de saxofoon. Hanteer ik, ja. Ja. Uh. Hebt u daar les voor ondervonden? Ongeveer een week. <lacht> als u hem dan wil omsjorren, dan uh, gaan wij eens even een... Uh, <lacht> Een, een nummer kiezen, Maar. Noem maar een nummer. Uh, het wil Helmus. Ik dacht dat dat wel geschikt zou zijn. Nee, die mensen zitten net weer in Maar. Oh. Nou, dan doen we. Nummer juks, 17. Toeksplees? please juk's place. Juk's dat place is 17. van de Mens. Ja, ja, van de Mens, ja. Oh, oh. Hebt u al meneer Van Rijt? Ja. Nou, als het dan nog maar het ja. spelen. Op... Even kijken. Het staat in C van Christina, heren. Ja? En dan gaan we dan met de aftelling. Een oh, toe, een Ja. Zoek, zoek, zoek, jeuk aan mijn kroepoek. We waren bijna gelijk klaar. Ja, u hoeft mij geen majesteit te noemen, meneer Van Kluiven. Ja, het, uh, het dreigt te verpieteren, hoorde ik hem al zeggen. En meneer Van uh, Meneer, uw naam van, van Rijkenvorstel. U had ook zo'n leuke grap. Wat, ja, wat zei u nou net? Even wat, uh, wat vragen: hè? weet u hoeveel zout er in de zee zit? Nou, ik zou het beslist niet weten. Dan vraag ja, luk... ik het wel aan een andere kwal. Oh. <hijen> U weet er ook wel iets van, maar u moet maar zo denken, ik heb al grotere zalen leeg gespeeld, dames en heren. De mensen hebben wel eens wat moeite met die aanspreektitel, wat moeten we nu zeggen, koning van der Loo, uh, hoogheid. hoogheid van Vollenhoven. Nou, alles is goed, maar liever geen prins Pieter, want dat is vooral met carnaval wat misleidend, dat begrijpt Goed, maar krijgen we nu het refrein met het Giro-nummer. Ja, ik zing het refrein en jij geeft dan een floeps vooraf. Ik, ik geef een floeps vooraf. Ja, ja, dat is een goed idee. En floeps vooraf. De ene mens moet bieven en de andere heeft kramp. Mensen durven te geven daar voorkoming van. Het WI-R-F 5-1-3-4-1-9-6 Dat is het Giro nummer van het wi r Ja, dat doen we nogmaals. Het gaat om dat Giro nummer, dat, gaat dat, dat we dat eh, goed ja. in de oren knopen. En dan eh, zingen we het nu zelf even mee met stem. Goed idee, Pieter. Spierinkje, rolmopsje, bekampje, hij was een fijne knal. Zullen we nu beginnen, uh, Pieter? Ja, In. ja. De ene Iede mens moet beven, beven, en de andere kram. heeft kan. Mensen durven te geven ter voorkoming van de ramp. 5-1-3-6-4-9-6. en een zes. Dat is het gionummer van het WRF. 5 1 3 Dan krijgen we nu jouw explicatie waarvoor een deel van de Gelden bestemd zal worden, Mike. Ja, dankjewel, Pieter. Een deel van de Gelden, dames en heren, van het WRF is bestemd voor de hockeyvelden in Pakistan. De huidige velden verkeren namelijk in zeer slechte staat. Mede door het aantal liefhebbers al daar. En dan zijn er natuurlijk ook nog de heilige koeien die de velden verkozen. Oh, Kalfriet niet van het veld mag sturen. Dus daarom wordt een deel van de gelden besteed voor een goede afrastering om het veld. Pieter, je microfoon. Een ander deel van de gelden is bestemd voor de Petunia-oogst op westelijk Zeeuws-Vlaanderen. Men is daar drukdoende, druk aan het experimenteren bij deze bloem, waarbij raszuiverheid, stamper, kruissnelheid, etc. Centraal zullen staan en mede uit het oogpunt van cultuurdestinatie en een stuk werkgelegenheid. Een heel interessant project van het WRF, het Wereld Rampenfonds. Zuid-Japan, Maag. Ja, wij zijn in Zuid-Japan beland. Maken de wereldreis. <lacht> Met de bus in dit geval. En uh, dat stukje wou ik even doen met de stem van schoonvader. Papi. <laughs> ja, van de uh, van de stem van. Met uh, de stem van Benno. En ja. We doen het thuis ook wel eens op feestjes. Hè? Dat is wel aardig, hè, Mike? heeft er ja. ook redelijk succes, hè? We hebben we redelijk succes, met. <lacht> Vooral als die er niet is. Hè? Ja. <lacht> ja. Af en toe moeten we er zo om lachen. Ja, <lacht> japan Vist, Ja! Zuid-Japan Zuid is door een hittegolf getroffen En van die warmte krijg je kleine oortjes, man Deze slaan met knuppels op een zeehond Is het niet logisch dat die daar niet tegen kan? In Oost-Zijlom, bloeien wele gladiolen Daar draaien ze in Holland dan sigaren van in de woestijn, barst het ook van die Maar door uw giften maakt u daar een einde aan. De ene mens moet beven. Is, als de heren van de muziek nog iets willen vergleuven, alstublieft Dan is daar de kier. Even nog een leuke mop aan de muzikanten vertellen. Snel, hoor, heren, er, er is een sauna, hè? En die is er. Er is een sauna Pieter, en er zitten ik wil nu naar huis. Ze zeven oude mannetjes. En er komt een olifant binnen en die kijkt rond en die zegt... Heren, moet u daarmee eten? Ja, dat was weer even lachen met het bezoek van de prinses Marguerite... en haar man Pieter van Vollenhoven... aan de studio van ZFM in Zandvoort. Ik ga een plaatje draaien voor mijn liefje uit Bloemendaal... die mee zit te luisteren. En die is helemaal gek van Richard Gleiderman. Speciaal voor voorneizen de Ballade voor Adeline. George was dat met uh, de balladepoer uh, Adeline. Ja, Joop van Nes, die zou ik uh, rond deze tijd aan de telefoon moeten krijgen. Maar Joop is uh, wat zijn stem betreft uh, niet in topvorm. Die heeft gevraagd aan mij of ik een weekje wilde overslaan. Nou Joop, alle antwoorders. Uh, die uh, zitten te lunchen... zitten meteen nou ook te huilen tijdens de lunch. Ik heb vorige week voor jou uh, de Pipe Piper van Christian St. Pieters gedraaid. Dan krijg je nou weer de Pipe Piper, maar nou van de Jets uit, uh, uit Utrecht. Jawel, de Pipe Piper. Speciaal voor Joop van Nes. Uit uh, Utrecht waren dat met de Pied Piper. Een dezelfde periode als dat dit plaatje uitkwam. Rudy Bennett met de motions. In the States, Negroes fight for freedom. The slogans they cry aren't wrong. But these are wasted words. Only wasted words. Oh Lord, let the good times come.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 En wasted words, u luistert altijd nog naar ZFM Zandvoort. Leuk yes, dat je luistert. En dat meen ik uit de diepste van mijn hart, luisteraars. Uh, ja, muziek uit de 60e jaren, it's all over now. Maar wel, de muziek blijft altijd bestaan. Muziek. Well, stones It's all over now. Margriet S huis die heeft haar huis verkocht. Kan ze niet meer over zingen, maar hierover nog wel. Luisteraars, het is uh, half twee, dat betekent dat het, het nieuwste weer door kan. Sociaal Zandvoort vraagt het college van burgemeester en wethouders naar de renovatie van de balkons en de flat in de Straat. Naar aanleiding van het bericht in de Zandvoortse Krant over problemen rond de renovatie van de balkons van de flat aan de Leverikstraat stelt Sociaal Zandvoort vragen aan het college. Sociaal Zandvoort wil daarbij weten van het college hoe het komt dat deze zaak al zo lang loopt. En vraagt het college om de bewoners duidelijkheid te gaan verschaffen over het vervolgtraject. Dan een bericht van de Zandvoortse Commissie Bestuur en Middelen in het teken van financiën en behoud van de ladderwagen. Voor het regionaal beleidsplan crisisbeheersing 2015 tot 2018 wordt de gemeenteraad gevraagd een zienswijze in te dienen. Voorgesteld wordt luisteraars waardering uit te spreken over het behoud van de ladderwagen van de brandweer in Zandvoort. En ook wordt aan de raad voorgesteld om de aanbestedingsprocedure te volgen voor de controle op de jaarstukken 2015 tot en met 2018 door een accountant. Op de agenda staan verder een aantal financiële beleidsstukken. Dagelijks publiceert de Nationale Politie in welke postcode er is ingebroken of dat daar een poging toe is gedaan. Dat geldt ook voor Zandvoort. Deze informatie wordt overgenomen en gerubriceerd in de juiste gemeente, in de regio en ook in de provincie. Voor wat betreft Zandvoort is er recent ingebroken op de postcodes... 2041 en 2042. Dat gebeurde op 10 en 12 februari. U kunt de informatie daaromtrent kunt u teruglezen op de site Drimble.nl. Drimble.nl. Schuinstrepen, oftewel slash inbraken. Slash zandvoort. Drimble.nl, slash inbraken, slash zandvoort. Op 18 maart aanstaande mogen alle inwoners van Noord-Holland... dus ook die van Zandvoort... vanaf 18 jaar en ouder naar de stembus voor de provinciale verkiezingen. Dat is een belangrijke gebeurtenis, luisteraars... dus ook voor alle mensen in Zandvoort. Het recht om te stemmen is de basis van onze vrijheid en democratie. Dankzij dit recht mag iedereen een mening hebben... en mag iedereen die mening ook geven. Door te stemmen oefent u invloed uit op de wijze waarop de provincie wordt bestuurd... De mensen in de provinciale staten die de komende vier jaar de beslissingen gaan nemen, worden namelijk direct door de inwoners gekozen. Ook stemt u indirect voor de Eerste Kamer. Kortom, 18 maart heeft u het voor het zeggen. Zet hem allemaal in de agenda, luisteraars. Zeer belangrijk voor ons politieke bestel. Heids. Voor het weerbericht. Dan het weerbericht voor Zandvoort. Na een koude en lokaal mistige start schijnt vandaag volop de zon. Er staat maar weinig wind en het wordt zo'n 8 graden. Morgenochtend helaas bewolkt en kans op regen. En daarna, luisteraars, gelukkig weer opnieuw de zon. Vanaf vrijdag dan wel weer wat meer bewolking en soms ook wat regen. Tot zover het weerbericht. zo'n mooi nummer vindt, van Roberta Fleck, maar ook van George Michael, is dit uh, First Time Ever I Saw Your Face. The first time. Liedjes die ik ken, bekend van Roberta Flack maar nu ook gezongen door George Michael. First time ever I saw your face. Uh, we gaan er eentje draaien van Sonny and Cher. I got you, babe. En dat uh, luistert u nog allemaal naar uh, bij ZSM, ZFM Lundst. Geen want ik heb jou. I got you, babe. Sunny and Cher. U bent op de maandagavond gewend, luisteraars, vanaf de klok van 9 uur vanavond tot 11 uur... om ZFM Cinema te beluisteren. Uh, allemaal filmmuziek gepresenteerd door uh, Auke Auke Beuving, moet ik zeggen. En Auke is uh, helaas ziek, die is geveld door de griep. Dus die laat ons weten dat hij vanavond CFM uh, Cinema niet kan, uh, niet kan verzorgen voor u. Uh, dat spijt hem zeer natuurlijk. Uh, en, maar wij wensen Auken natuurlijk uh, van harte beterschap. En uh, we hopen dat hij volgende week maandag er gewoon weer is... om uh, dat heerlijke programma CFM Cinema te presenteren. Auke Beuving dus uh, ziek door uh, ja, die griep die heerst he, in Nederland... Is nogal heftig. Uh, je schijnt er vier dagen behoorlijk begeurd van te kunnen zijn. En als je niet uitkijkt, dan loop je ook nog een longsteking op. Dat moeten we allemaal niet hebben. Auco, alle beterschap toegewenst. En voor de luisteraars die niet zonder filmmuziek kennen, nou. Daar hebben we Ennio Morricone voor uitgezocht. The good, the bad and the ugly. We waren ons zo op de prairie als cowboy, uh, als lucky look op zijn, uh, op zijn paard. En uh, dat was allemaal omdat uh, Alko Beuving vanavond het programma uh, ZFM Cinema niet kan presenteren omdat hij de griep heeft. Ik zeg het nog maar een keer. Uh, ik ga een, praatje, een plaatje draaien voor onze uh, programmaleider. Die is onderweg, dat weet ik. En ik weet niet of hij nog luistert, maar anders Albert-Jan is deze voor jou. Weet dat hij mooi vindt dus. Nou, vanmiddag is dat in ieder geval niet het geval, want het zonnetje schijnt. En daar kunt u de rest van de dag nog uh, van genieten, luisteraars. Deze was voor Albert Jan, Rhythm of the Rain. En de volgende is uh, van mijn eigen zoon Zwen Duif. Maar uh, tegenwoordig Zwen Davis zijn artiestenaam. En dit is Calling for Peace.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 Can't we disagree without war? Ben Davis Calling for Peace was dat. Ik ga eruit luisteraars, met de nummer van Westlife. Unbreakable. My Touch my heart. Help me Dank u wel voor het luisteren. En wat mij betreft tot morgen. 12 uur als ik met Dolly Tempier ik weer een nieuwe aflevering presenteer van ZFM Lunst. Fijne dag nog niet van de zon baby in Believe that you're mine This love is unbreakable It's unmistakable And each time I look in your eyes I know why This love is untouchable